9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Microsoft zegt een oplossing te hebben voor het veiligheidslek in Internet Explorer. Het bedrijf heeft een provisorische Fix-It-tool online gezet... waardoor mensen Explorer weer veilig zouden kunnen gebruiken. Morgen komt een definitieve oplossing beschikbaar. Het lek kwam deze week aan het licht. Hackers zouden persoonlijke gegevens van Explorer-gebruikers kunnen stelen... en hun computers kunnen overnemen...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 De PVDA en ChristenUnie dienden dit jaar een initiatiefwetsvoorstel in, waarin staat dat asielkinderen mogen blijven als ze langer dan acht jaar in Nederland wonen. Het voorstel zou vanmiddag direct in stemming kunnen worden gebracht, maar PVDA-leider Samson voelt daar weinig voor. Hij maakt er liever in de kabinetsonderhandelingen afspraken over met de VVD, die tegen een pardon is. Slop heeft daar begrip voor.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 Protest van zaterdag leidde tot rellen in de wijk Borgerhout... waarbij 230 mensen werden opgepakt. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi... heeft tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten... een onderscheiding van het congres in ontvangst genomen. De Congressional Gold Medal werd vier jaar geleden al aan Aung San Suu Kyi toegekend. Ze kon hem toen niet ophalen... omdat ze huisarrest had gekregen van het toenmalige regime. De medaille die ze in Washington kreeg... is de hoogste onderscheiding die het congres kan geven. De medaille werd eerder toegekend aan onder andere George Washington... de Dalai Lama en Paus Johannes Paulus II. Het weer dan, vooral in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het meest droog, met ruimte voor de zon... en met maximaal rond 17 graden is het aan de frisse kant. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan nog rond Amsterdam en Rotterdam... en dat heeft te maken met een aantal aanredingen. Het is toch nog een drukkere ochtendspits geworden. We zitten nu nog met 180 kilometer file. Ik noem de langere files. Die staan nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knopend Watergaasmeer 8 kilometer. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... tussen de Knopende Ketelplein en Knopend Benelux, 6 kilometer. Dat had te maken met de aanreding op de A15. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Langzaam rijden tussen de knopende Beverwijk en Bad Hoefdorp over 13 kilometer. Goed nieuws nu over de A10, de ringoost van Amsterdam. Daar zijn net alle rijschokken weer vrijgegeven. Er was een aanreding en lang waren er twee rijschokken dicht bij het knopend Waterhaafsmeer. Tussen Oostzaanerwerf en het knopend Waterhaafsmeer nog wel 10 kilometer. Er was ook een aanreding op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en knopend Benelux nog 10 kilometer. Maar daar zijn ook alle rijschokken weer open.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Er is hoop voor de woningmarkt en voor huizenbezitters. Want ondanks dalende huizenprijzen ziet het economisch bureau van ING... toch ook reden voor een klein beetje optimisme. Hoort er zo meer over. We gaan eerst naar Den Haag. Er moeten voorlopig geen gewortelde asielkinderen worden uitgezet. Kinderen die al langer dan acht jaar hier zijn. ChristenUnie-leider Slop, pleit ervoor. Op dit moment is er een meerderheid in de Tweede Kamer, de nieuwe Tweede Kamer... die ook vindt dat er een zogeheten kinderpardon komt. Slob vindt het nu een goed moment om kinderpardon op de agenda te zetten. Er is nu even getalsmatig gezien met de nieuwe Kamer een meerderheid... die uh, voor, uh, ja, voor, voor uh, deze...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 Nou, we zijn nog, Het debat moet nog beginnen. We moeten daar met elkaar over gaan spreken. Ik heb goede hoop dat we daar in ieder geval met elkaar wel uit zullen gaan komen. Op het moment dat je nu al hele duidelijke uitspraken wil doen en dingen wil gaan regelen voordat een formatie is begonnen. En dat is ook wel mijn herinnering uit het verleden. Het is ooit één keer gebeurd bij het generaal Pardon. Maar dat zijn, dat zijn meestal situaties die vragen om, om problemen. En dat zou ik dus ook graag willen voorkomen. ChristenUnie-leider Arie Slop En in ieder geval zet hij het onderwerp op de agenda. We hadden de hele ochtend over uh, Nederlandse artiesten die het zwaar hebben. Uh, worden minder geboekt, verdienen minder geld. Nou, Dat geldt niet voor het uh, Volendamse duo Nick en Simon. Die hadden gisteren een bijzondere avond. Ze traden niet alleen op in het uh, Koninklijk Theater Carré in Amsterdam... vanwege hun nieuwe cd. Het concert werd tegelijkertijd uitgezonden in 55 bioscopen. Er was namelijk zoveel belangstelling voor het concert... dat Nick en Simon als gebaar naar de fans hun concert ook uitzonden in de bioscopen. Zoals bijvoorbeeld in Cinemac in Ede. Het wordt uh, de meest bijzondere Nick en Simon avond van 2012 naar onze mening. Waarom? Er komen een heleboel eerste keren vanavond samen. Het is de eerste keer dat Nick en Simon in het Koninklijk Theater Carré een avond hun show hebben. Het is de eerste keer dat überhaupt een, uh, een act in Nederland uh, streamt naar zoveel bioscopen. Daar zijn we heel trots op. Kijk, dat zijn de echte fans. Ja, natuurlijk! Woehoe! Maar ja, het is vanavond toch een beetje anders. Ja. Het is bescherp. Ja. scherp. Ja, maar ik vind het heel erg leuk. Super, ja. Maar waarom dan? Want het is anders. Ja, ja. Het zal niet hetzelfde ambiant zijn. Toch zie je ze. Toch zie je ze. Dat is gewoon heel leuk, ja. ja. Maar wat is het verschil dan dat je thuis een dvd'tje opzet van Nick en Simon? Ja, dit is gewoon, ja, goot en, en... Je ziet de knappe kopjes, hè? Je zie je op DVD ook. Ja, dat ook. Maar hier grote is. wel leuk, hè. Je weet dat heel een mannen zijn. Elke keer zal ik schijnen, dan is het voorbij. Op, op zich is dit geen nieuw fenomeen volgens Gerben Kuipers, directeur van Cinemax in Ede. Nee, het fenomeen is niet helemaal nieuw. Uit buitenland kwamen al genoeg mooie uitzendingen en concerten naar de Nederlandse bioscopen. Maar wel is nieuw dat we dat in Nederland uit Carré... hier live in Nederland mee kunnen beneven. Maar waar heeft u het dan al eerder mee gedaan? Nou, de Retro Chili Peppers hebben een CD-presentatie live gespeeld in Keulen. Dat is over de hele wereld gegaan. Uh, Robin Williams heeft een concert gegeven... waarbij vooravond voor de release van zijn CD de hele wereld mee kon kijken. En we hebben al vijf jaar ervaring met opera's... die uit de New York Metropolitan naar de bi bioscopen... en dat, inmiddels zijn dat er bijna 800 bioscopen die gelijktijdig meekijken... als er op zaterdagmiddag een voorstelling in New York is. En uh, uh, je zal vanavond een hele unieke ervaring meemaken. Want op het moment dat de mensen in Carré het doek dichtgaat... en die mensen gaan heel zich verdringen voor de bar daar... kijken wij in Ede nog mee hoe het achter het doek is. En dan zien we Nick en Simon in de kleedkamer zitten. We zien dat er een changement is. Je krijgt dus als bezoeker in de bioscoop heel wat andere beelden te zien. Vergelijk, als je in New York naar de opera ging... en de dame die stierf op het, uh, op het, in de opera... dan ging het doek dicht en dan stond ze op en dan nam ze een glaasje water. En dan schudden ze met de hoofd en dan was er weer het personage van nu... en dan vertelden ze hoe mooi ze gestorven was. Of een voetballer die terugkomt van de voetbalwedstrijd... en die zegt in de pauze, nou, het ging zo en zo. Je maakt meer, je ziet ook wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Je ziet de belichters, je ziet de geluidstechnici... die allemaal draadjes aan het, aan het goed zetten zijn. Je ziet de decorwisseling. Je ziet dus hoe live entertainment gemaakt wordt. Dat maakt het in de bioscoop zo leuk. Dat zie je niet als je een Carré zit. U zit in een bioscoopzaal, ja, in een ja, bioscoopstoel, ja. naar een bioscoopscherm te staren. Ja, ja. Heeft u enig moment kunnen wegdromen en gedacht dat u bij een echt concert was? Ja, dat heb ik wel. Ja, dat heb ik zeker. Ja, ja. ja jullie ook, toch? Nee. Ja. Ja, zeker. Dat, dat verbaast cool. me een beetje. Waarom? Nou, het duurde heel lang voordat de zaal op gang kwam. Ja, de zaal. Maar ja, u vraagt het niet aan mij. Ik, uh... <laughs> ik geniet er wel van. Ja. U zou het zo weer doen? Uh... Ja, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dat het ook wel weer leuk is om het echt mee te maken. Ja. Het is wel een ander gevoel, daar heb ik wel gelijk in. Ja. <middels> Vanuit Cinemac in Ede was dat een reportage over Nick en Simon van John Zarbach. Bijna kwart over negen. Wie aan de woningmarkt denkt, denkt aan dalende huizenprijzen. Discussie over de hypotheekrenteaftrek, dalend consumentenvertrouwen en stijgende werkloosheid. En toch is er een beetje licht aan het eind van de tunnel. Want volgens het jongste woonbericht en de woonindex van ING Bank is het vertrouwen in de woningmarkt iets verbeterd. Eerste stijging in een jaar tijd. Manager woningmarkt en hypotheken bij ING Bank, Wim Flikweert. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dat hoop vandaan, meneer Flikweert? -e hoop dat, uh, dat uh, zegt u inderdaad goed. De index is gestegen van 88 naar 94. Dus dat is op zich een positieve ontwikkeling. Hij is nog wel onder de 100. Dat betekent dat nog steeds meer mensen negatief zijn dan positief zijn over de woningmarkt. Maar de stijging zit erin. Uh, en dat wordt in het onderzoek uh, verklaard door de verwachting dat er uh, gedacht is... dat er toch meer woningen verkocht gaan worden de komende tijd. Mm, dat is Althans dan minder, een... minder, minder. Ja, ja. <laughs> oh. <laughs> maar dat zit hem dan in, in de verwachting, meneer Flick, weer. Dus het kan ook nog anders zijn in de realiteit. Jazeker. Wat hij doet, hè, en dat moet u even goed realiseren... het is een onderzoek wat meet hoe je ten opzichte van de woningmarkt kijkt. En als veel mensen negatief zijn, minder negatief, mm. dan stijgt het vertrouwen. Ja. Ik wil nog niet zeggen dat ze nu op de banken staan te juichen over de boningmarkt. maar het feit dat het stijgt is op zich een goed teken. Ja, en dat zou ervoor kunnen zorgen dat mensen ook daadwerkelijk tot koop overgaan. Dus dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Als ze doen wat ze, wat ze, wat ze zeggen, en dan met name de starters die denken: van ja, ik kan nog gebruik maken nu van de, van de bestaande fiscale regelingen. Dus ik zit uh, in een stukje zekerheid nog, de prijzen uh, zijn aan het dalen. Als ze zich daar gedragen, dan uh, zou er inderdaad uh, een kleine impuls moeten zijn. Maar of ze dat gaan doen, dat is afwachten. En dat zullen we de komende maanden gaan zien. Ja, precies. Nou, maar ik bedoel ook dat het feit dat wij hier nu over spreken samen, dat het op de zender te horen is dat er misschien wel hoop is en mm, licht vertrouwen uh, stijgt. Dan zou dat er natuurlijk voor een ander gevoel kunnen zorgen bij andere huizenbezitters of starters op de woningmarkt. Nou, dat is inderdaad de kern van de woningmarkt. Dat als je kijkt naar de woningmarkt op zich, hè, de prijzen zijn uh, gezakt, uh, rente is niet, uh, niet te hoog, uh, betaalbaarheid is in die zin goed. Het hangt heel erg op de woningmarkt, op het vertrouwen wat je in die markt hebt. Ja. En dat is, uh, dat is ook een psychologisch effect, wat uh, duidelijk meespeelt op het moment dat je overweegt om woning te kopen. Ja, dus die rust is erg belangrijk. Maar ik hoor nog niet waar, de, waar die iets... Iets stijging dan van vertrouwen in zit. Waarom? Misschien door de aanstaande komst van een nieuw kabinet? Of? Nee, we meten puur de feitelijkheid. Dus hoe zitten mensen op een aantal uh, criteria? Scoren ze? Nou, dat is positiever geworden. Daarvan is de verwachting dat zij aangeven dat ze denken dat er meer woningen verkocht gaan worden. Hoe je dat zou kunnen verklaren, dat is uh, interpreteren. Onze gedachte is dat mensen denken, ja, de prijzen zijn inderdaad niet al te hoog meer. Ja. En, en met name slecht, de ja. zekerheid hebben dat, dat, dat we weten waar we aan toe zijn. Op het moment dat je dit jaar nog koopt, weet je wat de fiscale regime nu valt. De, die prijzen blijven nog steeds dalig. Um, in hoeverre bestaan daar zorgen over? Want bij hoeveel mensen staat bijvoorbeeld het huis onder water? Hoeveel restschuld zouden ze overhouden bij verkoop? Uh, als je op dit moment uh, kijkt, dan denk ik dat dat een beeld is, wat, wat, wat redelijk breed geldt, is dat 20 tot 25 procent uh, van de uh, huizen onder water staan. Oh. Uh, dus op zich is dat veel. Aan de uh -huh. andere kant, met beleggingsportefeuille staat ook wel eens onder water. Uh, alleen de vraag is, is het alleen vervelend dat men je gaat verkopen? En nemen mensen daar dan ook actie op als inderdaad blijkt dat hun huis onder water staat? Nou, dat is het aardige van het onderzoek, dat je ziet dat mensen zich heel goed bewust zijn van uh, hoe, hoe de situatie ervoor zit. En dat je ook ziet dat de neiging om uh, af te lossen wat, wat groter wordt, uh, ze zijn zich bewust van wat er gebeurt. Zonder dat ze zich overdreven zorgen maken, maar uh, 90% maakt zich zorgen hierover. Uh, maar ze acteren er ook naar en dat is goed. Ja. In het FD stond vanochtend nog een verhaal um, dat er ook steeds lagere hypotheken worden afgesloten. Um, merkt u dat ook, dat, dat mensen dus kiezen voor een lager bedrag? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een optelsom van, van een aantal factoren. Het is logisch natuurlijk als de woningprijs zakt dat je nog minder hypotheek nodig hebt. Dus dat is een uh, logische verklaring. Mm -hmm. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de overdragsbelasting van 6 naar 2 procent is gegrend. Nou ja. die vertekening die zie je nu een beetje terugkomen, want de kadaster eilt altijd wat na. Met als resultant dat die hypotheeksommen uh, iets gaan dalen. Ja. Daar komt. ja, en nog meer dan de huizenprijzen. Dus dat is, dat is een interessante ontwikkeling. Ja, we zien natuurlijk een aantal dingen. Die overdragspelast is natuurlijk iets wat, wat een extra verklaring uh, is. Um, en als je ook kijkt natuurlijk naar de wilde huizenprijzen, die zakken. Ja. Maar ja. de onderkant natuurlijk wordt nog verkocht. Dus daardoor drukt die hypotheeksom ook daar nog wat, nog wat. We zijn benieuwd, meneer Fleckweert, hoe het ja, zich ontwikkelt. Ja, volgende onderzoek weten we meer. Graag, dan spreken we weer. Goed. Tot dan. Graag gedaan, Daar. België is de tweede man opgepakt van Sharia voor Belgium. Straks meer details daarover de verkeersinformatie. Nu bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Nog steeds veel vertraging rondom Amsterdam. Bij elkaar staat er nog 140 kilometer file. Op de A9 Diemen richting Amstelveen is net een aanrijding geweest... bij Knoopend Hodendrecht. zijn nu twee rijschokken dicht. Vanaf knooppunt Diemen staat er 9 kilometer. Verder blijft het nog wel druk op de a 10 ring Amsterdam... tussen oost en en de Zeeburger-Tunnel, 9 kilometer. Een aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer, de linker rijschok is dicht. Er was ook een aanrijding op de A67 Vendoor richting Turnhout... Zes kilometer voor het knooppunt leende Heide. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is weer tijd voor de Hollandse platenkoffer van Mino Remmers. Maino. Ja, want we hebben het er vanochtend over gehad. Buma NL vandaag in Den Bosch, waar de awards ook worden uitgereikt. We hebben het vanochtend over gehad dat het voor de Nederlandstalige artiest soms niet meevalt om aan de bak te komen. Uh, minder, uh, minder geld, uh, illegale downloads, minder bedrijfsfeesten. Maar er zijn er ook waar het hartstikke goed mee gaat. Henk Bernaar, dat is de artiestennaam hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. U zat in de auto's? Ja, ik werkte vroeger in de auto's en uh, nou, het is eigenlijk met een geintje begonnen een, een liedje opnemen. En uh, ja, langzaam begint dat een beetje te lopen. En, uh, vier ja, jaar geleden, hè? Ja, vier jaar geleden ongeveer, ja. En uh, vorig jaar uh, daar kwam uh, meneer Jan Dirk Viss uh, toevallig... Uh, Die hier op... ook in onze reportagebus ja. zit. U hoorde hem zingen op de markt hier bij een soort festival van het levenslied. Wat dacht u toen? Nou, ik, ik keek vooral naar het publiek. En van de 10.000 man waren de 5.000 echt speciaal voor hem gekomen. Hè? Dat was echt bijzonder. Ja. En dat, want dat publiek is er wel. En nu gaat het hartstikke goed. Het gaat als een speer. Ik denk dat hij een van onze beter lopen artiesten is. Ja. Ja, nou, laten we gaan luisteren. Wat gaan we horen? Uh, we gaan het een beetje vrolijker doen. Uh, geniet van het leven, zo heet het liedje. En uh, ja, het is wel een beetje vroegs morgens. Maar daar houden we ze wel rekening mee, denk ik. Ja, daar hebben we ontzettend veel zin in. Live vanuit de onder de schotel van... Oh, in de Radio 1-wagen. Henk Hen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 Houd me nog eens mee, al. Alleen al om te weten dat ik je niet vergeten niet lacht de liefde naar ons allebei je zoekt naar het geluk maar vindt ook soms tranen al die eenzaamheid wat duurt de tijd eindeloos lang maar dan komt er een dag dat alles verandert Het verdriet verdwijnt Geluk verschijnt Dat, Dat jij zo verlaat. Hou me nog een keertje vast Geniet van het leven Vergeet alle zorgen En denk niet aan morgen Hou me nog een keertje vast, geniet van het leven. Vandaag lacht de liefde naar ons allebei. Naar ons allebei. Als men nog een keertje was, geniet van het leven, vergeet alle zorgen. En denk niet aan mooi. Liefde, naar ons ja ja. Dank je. Oh ja, mijn remmers, dank je. <lacht> en natuurlijk ook de artiest die we hoorden, Henk Benaar. Maghiel de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Was wat voor u dit nummer? Uh, ja, ik heb het niet zo heel goed kunnen verstaan. Oh. Het, kwam een beetje, het kwam een beetje vervormd binnen op mijn, uh, op mijn telefoon. Dus, uh, no. Maar het klonk nou, dat uh, was heel gezellig. Ja. Een beetje als een, uh, als een gezellige piratenzender. Dat ja, vond ik een uh, goede sfeer. Oké, okay. wel, wel uw smaak toch? Of net oh, je niet? Wil, Ik hou hier wel van. Oké, okay, goed. Nou, de hele ochtend spreken we al nieuwe Kamerleden. En daar bent u er een van. Voor de PVV, u stond nummer 15 op de lijst. En u bent er dus net ingekomen, meneer de Graaf. Maar u uh, zit al in de eerste Kamer. Ja, dat mag dus niet, hè? Nee, dat mag niet, hè, volgens de grondwet. En dat is maar goed ook, want anders zou de slager zijn eigen plees keuren. Dus uh, vandaag gaan we, gaan we oversteken, van, uh, samen met Renette Klever, mijn collega van de PVV, oversteken op het binnenhof van de Eerste naar de Tweede Kamer. Aha, kijk eens aan. En um, waagt u ook op de oversteek van het gemeentehuis naar uh, de Tweede Kamer? Want daar zit u ook nog in, hè? Ja, nee, die oversteek, oversteek die blijf ik maken, ook vanavond alweer, wanneer we een gemeenteraadsvergadering hebben. Tweede Kamer en gemeenteraad, het wordt zwaar, maar het is te combineren en dat blijf ik zeker doen. Maar, het is te combineren, want er gaan uh, negen zetels af in totaal, zijn er afgegaan voor de PVV, dus er komt veel meer werk voor veel minder mensen. Hoe, hoe gaat dat u dat, dat combineren dan? <lacht> nou ja, ik ben gewend om hard te werken en om uh, uh, ook heel efficiënt te werken. En normaal, het zal, de toekomst zal het uit moeten wijzen, maar ik ga ervan uit dat het mij gaat lukken. Hm. De fractievoorzitter Geert Wilders heeft aangekondigd stevig oppositie te gaan voeren. Hoe gaat u dat doen? Nou, dan heeft hij uh, inderdaad wel de goede op de lijst wat dat betreft met mij. Want ja, dat klinkt wat blufferig. maar ik hou van een stevig debat. Dus het was meer met een uh, gebbetje eigenlijk. Ik hou van een stevig debat en uh, we moeten de portefeuilles nog verdelen. Dus we zullen zien welke onderwerpen ik krijg. Maar uh, ja, een stukje stevig oppositie voeren, dat hebben we ook in de gemeenteraad tot nu toe uh, al 2,5 jaar uh, gedaan... En dat ligt me zeer. En stel nou dat er stemmingen zijn waar, uh, in de Tweede Kamer waar u bij moet zijn. Uh, tegelijkertijd met stemmingen misschien wel in de Haagse gemeenteraad. Hoe gaat u dat dan doen? Nou, er zit maar 100 meter tussen fysiek. Nou, dan gaat u, en, u trekt uh, gewoon een sprintje. Ja, nou dat is in het verleden ook uh, met de mensen die de dubbelfunctie hadden... is het ook steeds goed gegaan. En dat, uh, ja, het zal een hoge uitzondering zijn dat ik misschien één stemrondje mis in de Haagse gemeenteraad... En dat komt misschien één keer in het twee jaar of één keer in het jaar. Komt dat eens dus voor op één onderwerp? En meestal is het niet doorslaggevend. Goed, nou, we vragen het alle allernieuwen uh, vanochtend. Uh, want behalve oppositie voeren is er natuurlijk meer te doen in de Kamer. Waar wilt u de komende tijd echt voor gaan? Wat wilt u persoonlijk als Kamerlid bereiken? Nou, ja, ik blijf toch bij het oppositie voeren. Uh, Nederland heeft een hele stevige oppositie nodig. Helemaal als VVD en PvdA misschien wel. Uh, ...samen in, die, uh, of in dat bed springen. Ja. Uh, dus we hebben een hele stevige oppositie nodig. Wij moeten de portefeuilles nog verdelen. Dus ik kan me nog niet inhoudelijk uitlaten... ...over hetgeen wat ik op die portefeuilles zou willen bereiken. Maar u mag ook initiatief maar nemen. U mag iets, ook iets inbrengen, iets nieuws bedenken. Ja, toe, u? Maar dat heeft, wel met je, dat heeft wel met je portefeuilles te maken. Ja, en dat is omdat we er intern uh, nog geen besluit over hebben genomen, kan ik ook nog niet zeggen welk initiatief ik zou willen nemen. Maar het is dan wel belangrijk om te, uh, ja, om te zeggen dat we uh, natuurlijk ook tegen het subsidienetwerk van, uh, van links aan blijven knallen. Dus ook de publieke omroep waarvoor uh, u beiden werkt en de, en de hele subsidiesector. Het ja. we we, is al heel fijn dat ik in deze uitzending heb... Maar dan even, zeggen we, we bellen u niet heb... weer dan. Wat zegt u? Dan bellen we u niet weer. Nou ja, dat is we van merken. Uiteindelijk ja. heeft toch iedereen de PVV nodig. Zal wel te meevallen. Boek. Meneer de Gaat, dan wensen we u toch een prachtige dag. Oké, okay, u ook. En bedankt voor het gesprek. Goedemorgen. Prima, goedemorgen. Nog even naar België, want daar is de tweede man van de moslimorganisatie... ...Sharia voor Belgium opgepakt. Deze man wordt verdacht van het aanwakkeren van gewelddadige protesten... ...tegen de anti-islamfilm Innocence of Maslims. Correspondent Joris van Poppel. Joris, vertel eens, wie, wie is deze man? Abu Hanifa noemt hij zichzelf. Uh, Hisham heet hij eigenlijk. Uh, het is de, de nummer twee van Sharia voor Belgium. Die, de, de club uh, van tientallen Belgische uh, Antwerpse jongeren... die zo snel mogelijk de Sharia in Belgium willen opvoeren. De leider die is een paar maanden geleden opgepakt. En zijn lijfwachter die is toen nummer twee geworden en is doorgegaan op dezelfde lijn, uh, jongeren oproepen tot protest. Dat is ook een keer in Nederland uh, gek gekomen, uh, afgelopen weekend was dat, om te protesteren. Uh, dus nee, een, uh, een radicale jongere die binnen de moslimgemeenschap niet heel serieus wordt genomen. Hmm. Wel verdacht dus van het aanwakkeren van die gewelddadige protesten. Was hij in het verleden ook al actief? Uh, ja, zeker. Maar zijn, zijn hoogtepunt was toch afgelopen zaterdag in, in Antwerpen. Toen uh, braken er relletjes uit. Uh, naar aanleiding van protesten tegen die film uh, Innocence of, of Muslims. 230 jongeren zijn er toen opgepakt. De Antwerpse politie hard opgetreden. En uh, deze uh, man die nu is opgepakt, de nummer 2... die wordt verantwoordelijk gehouden voor de sms'jes. Die zijn rondgestuurd om de jongeren op te hitsen om te komen. Nou ja, de Antwerpse politie en de burgemeester die pikte dat niet. En die hebben hem gisterochtend van zijn bed gelegd. Maar hebben ze bewijzen dan dat hij daarvoor verantwoordelijk... Is? Uh, nou ja, dat zal moeten blijken uh, de komende dagen. Uh, ze hebben, uh, de Antwerpse politie heeft er al lang over gedaan om de nummer 1 te pakken te krijgen. Om hem daadwerkelijk uh, ergens voor te, voor te pakken. Want het is vrij moeilijk om aanzetten tot haat uh, precies te bewijzen. De oorzaak-gevolg moet wel precies bij hem gelegd kunnen worden. Uh, Afgelopen uh, uh, dinsdag is die weer sms'jes gestuurd. Dat staat al wel vast. Daardoor uh, zijn er gisteren weer jongeren op straat gekomen in Antwerpen. Ik ben gisteren even gaan, keek, gaan kijken. Het bleef heel erg rustig. Er was heel veel politie aanwezig uh, vooral. En een paar jongeren zijn van de straat geplukt. Ge, ge, preventief allemaal, voordat ze iets kunnen doen. 29 in totaal. En volgens de Antwerpse politie was dat eigenlijk vrij rustig. Oké. Okay. Joris van Poppel, dank. Aftien, einde van dit NOS-radio 1 Journaal. De Cairo gaat verder op Radio 1. En Sven Kokkelman is al hier. Sven, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wat als, ga je doen? Als het nieuwe kabinet het mes zet in overdreven veiligheidsmaatregelen, dan kan het miljarden besparen, zegt een hoogleraar besturen van veiligheid. Centraal Bureau voor de Statistiek maakt zometeen nu eigenlijk al de nieuwe jeugdwerkloosheidscijfers bekend. Ik Ga erover praten met, weet je nog, die uh, voormalige taskforce jeugdwerkloosheidsman uh, Hans uh, De Boer. En doorrijders na een ongeluk worden zelden of nooit gepakt. Dat, en meer, zometeen bij de Cairo na het nieuws van half tien hier is. Mark Radio 1. het NOS journaal. Microsoft zegt een oplossing te hebben gevonden voor het veiligheidslek in Internet Explorer. Het bedrijf heeft een professorische fixit-tool online gezet, waarmee mensen de browser weer veilig zouden kunnen gebruiken. Morgen komt een definitieve oplossing beschikbaar, staat in een verklaring. We hoorde net al correspondent Joris van Poppel. In België is de nummer twee van de radicale moslimgroep... Sharia for Belgium opgepakt. Dat meldt de krant De Standaard. Isham C. was volgens justitie een van de leiders van de protest... afgelopen zaterdag in Antwerpen... tegen de Amerikaanse anti-islamfilm Innocence of Muslims. Die betoging liep uit op rellen. Op een militaire basis in Afghanistan... heeft een Britse militair een baby gekregen. De vrouw zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was. Volgens het Britse ministerie van Defensie... maken moeder en zoon het goed. En rond deze tijd worden dus de CBS-cijfers over de werkloosheid en het consumentenvertrouwen bekend. Economie-redacteur André Meijnenma, heb jij de cijfers al binnen? Ja, ze zijn net binnengerold en we zijn met z'n allen de consumenten dus iets minder somber over de economie en over ons eigen portemonnee. In september komt de indicator voor dat vertrouwen uit op min 29. Een maand geleden was het nog min 32, dus een beetje verbeterd, maar altijd een dikke min hoor. De mensen kregen iets meer vertrouwen in de economie en de vooruitzichten erop maar zijn nog altijd wat erg somber over hun eigen financiële situatie... en ze vinden nog steeds niet de tijd om grote aankopen te doen. Dat betekent dus dat consumenten aan de zuinige kant blijven... en terughoudend zijn met geld uitgeven. CBS belt trouwens de eerste 10, 12 dagen altijd van de maand... ongeveer zo'n duizend huishoudens op om te vragen... hoe het gaat met hun portemonnee, over hun koopbereidheid... en hoe ze over de economie oordelen. En daar rolt dus een cijfer uit. Een ander cijfer dat vanmorgen ook naar buiten kwam... was het cijfer over de werkloosheid. Die is weer gestegen met 4.000 mensen... en 514.000 mensen in de maand augustus. En dat is 6,5% van de bloedbevolking. We zitten dus al sinds... Uh,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 ANDB Verkeersinformatie, er staan nog 26 files. De meeste files staan nog rond Amsterdam, deels door aanrijdingen. En ook rond Rotterdam is de spits nog niet voorbij. Wat opvalt is de nog wat lange file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de knopen de Muiderberg en Watergaasmeer staat 8 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam, tussen Purmerend en Knopen en Zaandam 9 kilometer. De aanrijding op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen de knopen de Diemen en Holendrecht 9 kilometer. Bij Holendrecht zijn twee rijstroken dicht. Andere kant op tussen knopen B. 7 wijk en Bad langzaam rijden over 13 kilometer. Op de A10 de ring oost tussen Oostzaanerwerf en de Zeeburg... de Nog nog 5 kilometer. Dat is nog een erfenis van een aanrijding eerder vanochtend. En ook een aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meern staat 9 kilometer. Bij de Meern is de linkerrijschok dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Absurde veiligheidsmaatregelen kosten ons miljarden. De jeugdwerkloosheid is opnieuw gestegen. Boze Belgische wandelaar krijgt een schadevergoeding van 20 euro per dag. En de tochtendumeur van Henk Spaan. Het is 4 over 10, over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Guim van Attenveld is vanochtend in Zoutkamp. In een oefendorp, op een paar kilometer afstand van de Waddenzee... daar waar Nederlandse politietrainers zich klaarmaken... voor vertrek naar Kunduz, Afghanistan. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Overdreven veiligheidsmaatregelen, dames en heren... kosten ons miljarden euro's. Een nieuw kabinet kan daar ook flink op bezuinigen, zegt Ira Helsloot... en die is hoogleraar van Besturen van Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel miljarden kunnen ze bezuinigen? Nou ja, mijn stelling is dat we de aankomende 10 jaar 10 miljard zouden kunnen bezuinigen. 10 miljard? Ja, over 10 jaar dan hè. Maar dat is dan uh, als ronde getallen klinkt dat beter. Dus een miljard per jaar gemiddeld. Ja, zeker. Ja, u houdt morgen uw uh, inaugurele reden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wat is de meest bizarre veiligheidsmaatregel ma die wij kennen in dit land? Nou, de meest bizarre, en de, daar maak ik de meeste reclame voor... zal ik maar zeggen, omdat we dat nog kunnen terugdraaien... is dat wij 1,7 miljard euro willen uitgeven... om uh, hoogspanningsleidingen onder de grond te stoppen... en om mensen uit te kopen die in de buurt van hoogspanningsleidingen wonen. Ja, volgens en, sommige mensen zijn die slecht voor de gezondheid. Zeker. Uh, en het, laat ik zeggen, wereldwijd onderzoek uh, heeft nog geen uh, verband aangetoond... Hè, tussen hoogspanning en wat voor ziekte dan ook. En als je statistisch gaat kijken en je bent een ontzettende somberaar... dan zou je kunnen zeggen dat ongeveer uh, dat maximaal een half leukemiegeval in Nederland veroorzaakt zou kunnen worden... Uh, of toegerekend kunnen worden aan hoogspanningsleidingen. Let op, er is niemand die begrijpt hoe dat dan kan. Maar stel voor, dan zou dat het maximale aantal leukemiegevallen zijn... dat je in Nederland met 1,7 miljard zou gaan bestrijden. Juist. Um, nou denk ik bij veiligheidsmaatregelen ook aan staatsveiligheidsmaatregelen. Eh... Um, ja, nou daar, daar, daar hebben we, ik zeggen, wij niet naar gekeken. Hè? Wel naar sociale veiligheid, dus, dus ik zeggen, vormen van politie-inzet en zo, maar niet naar de staatsveiligheid als het gaat om leger of geheime diensten. Dat niet. Dus de bescherming van het land hebt u buiten beschouwing gelaten? Ja, die is uh, buiten beschouwing gelaten. En dat geldt ook voor terreurdreiging dus? Uh, dat geldt uh, ook voor terreurdreigingen. Die hebben we ook niet, uh, niet meegenomen, maar daarvan is wel heel veel ander onderzoek uh, beschikbaar dat aangeeft dat je daar ook... Uh, nog wel eens even heel goed zou moeten kijken naar de verhouding tussen uh, kosten en baten. Hè. Zo is bijvoorbeeld bekend, om maar een voorbeeld te noemen... Hè, dat het vliegverbod na uh, 9-11 meer verkeersslachtoffers heeft opgeleverd... dan het aantal slachtoffers uh, in de Twin Towers. He, dus ook daar geldt dat je, uh, dat is wel een heel andere discussie, hè, maar ook daar geldt dat je heel erg goed moet kijken wat de kosten en baten van een veiligheidsmaatregel zijn. Ja, Goed, u had het over die hoofdspanningsmasten, uh, die uh, elektriciteitskabels die wij dan onder de grond willen stoppen. Z hebt u nog meer voorbeelden van uh, overdreven veiligheidsmaatregelen die wij geregeld willen hebben in dit land? Ja, nou ja, ik vind zelf ook een mooi voorbeeld de, de maatregelen die wij nog steeds hebben tegen BSE. He, u weet al, gekke koeienziekten. Uh, die zijn ingevoerd in een periode uh, dat we niet helemaal precies wisten of BSE, uh, uh, of dat onder controle kregen hoe gevaarlijk het was. Dat weten we nu wel, maar nog steeds wordt elke koe in Nederland, wordt naar slachten, uh, wordt die uh, op twee verschillende wijzen wordt die gecontroleerd. Ja, dat, dat is tof... een veilig gevoel. Um, ja, maar dat kost dus ook weer honderden miljoenen. Uh, en die honderden miljoenen kunnen wij dus niet uitgeven aan andere wijzen van veiligheid. Ja, maar meneer, meneer... Helsloot, de burger wil dat toch? De burger wil toch zeker weten nee, dat hij nee, geen Gooisveld Jacob nee, krijgt. Nee, nee, nee, dat hebben wij, uh, niet alleen wij, maar dat is ook uitgebreid onderzocht. Burgers in Nederland zijn veel redelijker uh, dan, uh, dan wij, uh, in dit geval bestuurders en ambtenaren en ook journalisten vaak denken. Als je aan een burger vraagt, uh, wil je meer veiligheid, zegt hij altijd ja... En dan zegt hij, ja, maar zou je er ook voor meer voor willen betalen? Dan zegt hij, nee, laat het dan maar zitten. Um, he, zo redelijk zitten Nederlandse burger erin. De Nederlandse burgers kunnen ook, het blijkt uit het onderzoek... buitengewoon goed, goed inschatten wat een groot en een klein risico is. Voor kleine risico's uh, willen ze niet extra betalen. Goed. Met andere woorden, de politiek reageert overdreven. Uh, en heel veel van die maatregelen die we opeens nemen... omdat er iets in de actualiteit is, blijven dan ook vervolgens jaren bestaan. En daar kun je op bezuinigen, zegt u. 10 miljard in 10 jaar. Ja. Veel plezier morgen bij uw inaugurele Reden. Dank u wel. Ira Helstort, de vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Er is een document uit de vierde eeuw opgedoken... waaruit blijkt dat Jezus Christus was getrouwd. Althans, getrouwd zou zijn geweest. En waarom ligt dat zo gevoelig binnen de katholieke kerk? Is de vraag aan hoogleraar kerkelijk recht, Dick Torfs. Ik denk dat er twee redenen zijn. Om te beginnen stappen mensen niet graag af van het traditionele beeld van Jezus dat ze hebben. Ze zijn daar emotioneel mee verbonden en willen dat het blijft zoals het is. En de tweede reden is natuurlijk dat een mogelijk huwelijk van Jezus ook het verplichte priestercelibaat op de helling zet. Hoe kan je volhouden dat de baas zelf, zeg maar, dat de stichter getrouwd zou zijn geweest en dat daarna van volgelingen, bischoppen en priesters ja, het celibaat wordt vereist? Dat is gewoon heel lastig. Antwoord van Rick Torfs. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Zoutkamp. <totstuk> Terug naar Huim van Attenveld. Oefenobject, verboden toegang, schiermesjesprikkeldraad... een gedemonteerde auto en een panzervoertuig. Waar zijn we? Ja, u staat vandaag in Kunduz in Afghanistan. Daar waar uh, wij met onze eenheid straks de... De politietrainingsmissie gaan uitvoeren. Op een steenworp afstand van de Waddenzee praat ik met Roland de Jong, kolonel. U bent straks de baas van ja, de vierde lichting alweer, die daar de uh, politiemensen gaat trainen in, uh, in Kunduz. En wat gebeurt hier vandaag? Ja, dat is correct dat ik de commandant daarvan ben. Maar vandaag zijn we aan het beoefenen wat ze straks ook daadwerkelijk in het gebied gaan moeten uitvoeren. Oftewel, ze gaan vandaag contact maken met een Afghaanse politiechef. Dat is die man met die zakdoek om zijn hoofd geknoopt hier. Dat is die man met die zakdoek om zijn hoofd geknoopt En uh, dat is een echte Afghaan, zodat ze ook moeten leren werken met een tolk. En ze gaan vandaag afspraken maken over de opleiding van de politieagenten die daar werkzaam zijn. Het werk daar in Kunduz is gevaarlijk. Gevaar van zelfmoordaanslagen bestaat. Hoe train je mensen om daarmee om te gaan? Nou, allereerst houden we de veiligheidssituatie natuurlijk nou letterlijk in de gaten. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zullen onze mensen bijvoorbeeld binnenhouden of afspraken maken met Afghaanse autoriteiten. Maar verder, juist in dit scenario wat we hier beoefenen, komen ze dergelijke zaken tegen en hebben we procedures die beoefend moeten worden. Ja, over die procedures kan ik praten met uh, Paul Goosens, luitenant-kolonel van de mars Ja, Wat voor procedures zijn dat? Uh, procedures die we de agenten aanleren, dus de lessen die we geven. Uh, we, we geven een zogenaamde basisopleiding aan agenten van acht weken. Aansluitend een meer praktijkgerichte opleiding van tien weken... waarin we ze zeg maar, helemaal op het niveau brengen waarop een agent zich zou moeten bevinden in Afghanistan. Uh. Um, deze week was Afghanistan weer volop in het nieuws. De NAVO maakte bekend minder te gaan samenwerken met de Afghaanse collega's. Er reden een toenemend aantal incidenten waarbij Afghaanse soldaten NAVO-collega's doodschieten. Dit jaar al 51 doden. Bijna 20% van de NAVO-doden heeft die oorzaak. En ja, toch maar even terug naar de commandant. Wat betekent dat voor de Nederlandse missie? Want de Nederlandse jongens die gaan ook op pad hè, buiten, daar in Kunduz, op straat met Afghanen. Ja, het is natuurlijk een zorgsituatie die wij nou letterlijk in de gaten houden. Um, maar we moeten wel even in perspectief plaatsen. De aanslagen die tot nu toe plaatsvinden is vooral in Zuid-Afghanistan en uh, Oost-Afghanistan. Het land is erg groot. In Koeno's hebben we dat tot nu toe nog niet mee te maken gehad. Maar daar is laatst ook weer een aanslag geweest? Wel een aanslag, maar dan zien we dat die vooral gericht zijn op de lokale autoriteiten. En uh, ISAF-troepen daar niet het uh, doelwit bij zijn. Maar die aankondiging van de NAVO... om minder te gaan samenwerken met Afghaanse collega's... om even terug te komen op mijn vraag... heeft dat gevolgen voor de Nederlandse operatie in Kunduz? Nee, zeker niet. Tot op heden uh, is de situatie zoals wij inschatten veilig genoeg. Uh, we houden het in de gaten. Mochten er uh, aanleiding zijn, dan zullen we dat aanpassen. Maar voorlopig blijven wij gewoon doorgaan met onze werkzaamheden... zoals we die uitgevoerd hebben. En dat zullen we ook in de toekomst blijven volhouden. Maar even terug naar de Marsjusseen, naar luitenant-colonel uh, Goossens. En uw mensen gaan gevaarlijk werk doen. en Dan praat je ook met ze over de dood, neem ik aan. Nou, echt praten over de dood, dat komt natuurlijk wel te sprake. Maar het is niet een item waar je, het, waar je het over hebt of zo. Natuurlijk moet je nadenken over dingen die kunnen gebeuren. Daar moet je ook op voorbereid zijn. Maar het is niet waar we continu mee bezig zijn. De, de, de focus ligt echt op het werk, op het trainen, op het opleiden. En uh, ook de ervaringen van de collega's die voor ons hebben gezeten. En dat is eigenlijk de focus die we hebben. Ja. Maar ik denk maar aan dat mensen die daar naartoe gaan... dat je met hen toch een serieus gesprek hebt... voor ze zo'n serieuze missie gaan eh, ondernemen. Uiteraard. Je moet ook zorgen dat de, de mindset, hoe ze erin staan... dat ze natuurlijk goed beseffen van... het is een leuk uitdagend werk wat je gaat doen. Uh, we weten dat Afghaanse afgenten gemotiveerd zijn om die, om die lessen te krijgen. Maar je moet je bewust blijven van de risico's die je loopt. Die awareness, die, die bewust, dat bewustzijn, moet wel voortdurend aanwezig zijn. Kolonel, wanneer is het vertrek? Uh, eind oktober uh, gaan we beginnen met uh, de inrotatie. En die zal uh, half november afgerond zijn. Ik wens u een fijne verblijf. Ik dank u wel. Over de inrotatie, Harm van Attenveld. Straks een Europese primeur voor Den Haag, de Universiteit voor de Vrede. Maar eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag. Amerikaanse president Bush heeft een einde gemaakt aan het handelsembargo tegen Libië. Het is een beloning voor het besluit van de Libische leider Gaddafi om zijn programma's voor massavernietigingswapens op te geven. We de stem van Annette van Tricht. Deze dag, in 2004, werd het handelsembargo opgeheven... dat Libië over zich had afgeroepen na de Lockerbie-aanslag in 1988. Alt-minister van Economische Zaken, Laurent-Jan Brinkhorst... was de eerste Nederlandse bewindsman die Libië in 35 jaar bezocht. Mijn eerste herinnering aan Libië was vlak na de staatsgreep. Ik denk in 70 of 71. Ik zat in een uh, grote internationale conferentie toevallig... Uh, naast de toenmalige baas van de Shell. Uh, de Shell was genationaliseerd... En uh, de uh, CEO van de Shell zei, ja, hoe is het toch eigenlijk helemaal mogelijk? Want we zijn zo goed voor de bevolking, we dragen daartoe bij. En nu komt Colonel Gaddafi uh, ons, uh, ons beeld versturen. Ik was toen ongelooflijk verbaasd. Ik heb daarna me nooit echt met Libië bezig gehouden tot uh, 30 jaar later. Good evening. Today in Tripoli, de leader of Libya, Colonel Muammar al gaddafi has now declared its intention... To dismantle its weapons of mass destruction completely. Libya can regain a secure and respected place among the nations. Ja, na de opheffing van het embargo uh, deed iedereen weer zaken met, met Libië. En het Nederlands belang vereist dat we dus op energiegebied onze bronnen zoveel mogelijk zouden vermenigvuldigen. Dus uh, ik ben toen in die tijd in Algerije geweest, ik ben in Qatar geweest... en ik ben ook in, in Libië geweest. Uh, Gaddafi in Libië was een one-man show. Ik heb nooit persoonlijk ontmoet, nee, nee. Ik weet niet of dat een groot verlies of voor hem of voor mij is geweest, eerlijk gezegd. Maar, maar uh, nee, hij was natuurlijk een, uh, een god in het diepst van zijn gedachten. Uh, en uh, ja, in zekere zin ben ik wel blij dat, hij, dat ik anders dan Blair of... of uh, Chirac of Berlusconi eh, nooit eh, omhelst heeft. Er was wel een nieuwsgierigheid toen ik terugkwam eh, wat dat dus was. Nou ja, je kunt zeggen, men was geïnteresseerd aan de Libische kant... ...men was geïnteresseerd aan de Nederlandse kant. Eh, ik heb er toen niet, niet heel veel volgang kunnen geven. Want eh, een paar maanden later, om een totaal idiote zaak, eh, eindigde het kabinet. <laughs> en ben ik dus vertrokken. Maar ik heb nog steeds contacten daar en ik... Eh, ik ben ook geïnteresseerd om de relatie met Libië verder uit te bouwen. Uh, dat is niet makkelijk. Kijkt u maar naar Egypte, kijkt u maar naar Syrië. Het zijn allemaal vergelijkbare processen. Maar in de nieuwe orde van de toekomst... waar uh, Azië, maar ook uh, Arabische landen een belangrijke rol zullen spelen... kun je niet permitteren om, zoals Nederland lijkt te doen... op te ogenblik, maar achter de achter dijken de te blijven zitten. laurent jean Brinkhorst over zijn bezoek aan Libië. 35 jaar nadat dat niet mocht, want deze dag in 2004 werd het handelsembargo opgeheven.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 Leven, bejubeld en bezongen door Ricky Martin. Het is 9 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Rond het middaguur, dames en heren, wordt in Den Haag het startschot gegeven... voor de eerste University for Peace in Europa. Het is een VN-universiteit waarvan er meer zijn in de wereld. Onder meer in Costa Rica en Ethiopië, maar vanaf vandaag dus ook in... de City of Peace and Justice, Den Haag. Marius Zenthoven, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van deze universiteit. Wat is in hemelsnaam een universiteit voor de vrede? Uh, een universiteit voor de vrede is een universiteit die uh, zijn studenten uh, kennis bijbrengt over het uh, beheersen van conflicten, uh, het oplossen van conflicten, vredesonderhandelingen en vredesopbouw en alles wat daar een beetje mee samenhangt. Maar je kunt toch op andere universiteiten ook al internationale betrekkingen studeren, je hebt het, het klasje van buitenlandse zaken? Ja. Dat is, dat is waar, maar die zijn uh, niet zo op uh, dit soort processen toegespitst. Dus uh, dit is eigenlijk een gespecialiseerde universiteit die dus uh, meer op de toepassing is gericht dan dat het allemaal erg theoretisch academisch gaat. Er komen studenten uit de hele wereld. Het hoofd, uh, de hoofdcampus is in Costa Rica. En daar komen jaarlijks zo'n 200 studenten uit alle landen van de wereld om een master's degree te halen. En uh, met centra in verschillende andere steden, waaronder nu in Den Haag, uh, kunnen we dus het, uh, het publiek wat daar naartoe komt uitbreiden. Wat voor vakken gaat u geven? Uh, de vakken uh, liggen op het gebied van uh, peace and conflict studies. Ik zeg het nu maar even in het Engels, want wij onderwijzen in het Engels. Uh, water en vrede, uh, vredesproblemen in, in het stedelijke gebied. Ja, dan moet u denken aan de problemen die ze bijvoorbeeld in de voorsteden van Parijs hebben voorgedaan. Maar ook uh, mensenrechten, uh, de, de problematiek van milieu en vluchtelingen, uh, door klimaatverandering... Het is een heel wijd perspectief, zowel van de factoren die conflicten veroorzaken... als uh, de oplossing om conflicten tot een goed uh, eind te brengen. Ja, maar bijvoorbeeld Geert Jan Knoops, uh, niet alleen strafpleiter... maar ook hoogleraar internationaal uh, recht, die, die doseert aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Ik kan mij voorstellen dat je ook naar de Universiteit van Utrecht kan gaan... om dit soort dingen te leren, of niet? Jazeker, uh, daar is zelfs een Center for conflict Studies... Maar dat is een, een vrij klein, uh, kleine organisatie. Uh, en die opereert uh, in het kader van uh, de Universiteit van Utrecht. Maar en dat geldt natuurlijk in principe voor alle vakken. Hè, die kun je in, uh, in heel veel universiteiten volgen. Ja. Maar er is nergens die samenhangende uh, benadering... die in de masterprogramma's van deze universiteit terugzendt. te vinden. Z zijn er voldoende professoren die met verstand van zaken die dit kunnen? We hebben een paar docenten in Nederland... En we hebben gaan werken met gastdocenten uit het netwerk van de University for Peace. En dat zit dus in Costa Rica, we hebben in Afrika een centrum, daar zijn mensen van betrokken. Uh, Zuid-Amerika en uh, ook in Azië. Dus het wordt een komen en gaan van internationale hoogleraren? Ja, uh, yeah, visiting professors. Uh, in, een, in een geglobaliseerde wereld uh, is dat uh, wat de studenten ook graag uh, willen zien. Hè? Die willen niet alleen van de Nederlander horen hoe het in Afrika is... maar ook graag van iemand die met zijn benen daar in het veld staat. Ja. En wat kan je ermee als je uh, bent afgestudeerd aan de universiteit? De bedoeling is dat uh, deze mensen teruggaan naar hun land... Uh, of gaan werken in een gebied waar conflicten zich voordoen. En, uh, het zijn mensen die werken bij de overheid bij maatschappelijke organisaties, bij uh, ook bedrijfsleven. Uh, er zitten ook advocaten bij. Het zijn niet alleen maar studenten die uh, hun, hun opleiding, als het ware, hiermee uh, voltooien. Maar het zijn ook mensen met praktijkervaring die zich op dit gebied weer willen bijscholen. Zou de wereld er een beetje beter van worden? Uh, dat hopen we wel, ja. Dat is wel de bedoeling. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de kerntaak van de Verenigde Naties. Dat is toch uh, vrede. Juist. Vandaag dus een speciale openings- of oprichtingsconferentie. Uh, daar is ja. ook uh, de Prins van Oranje bij. Ja. Uh, wat is zijn rol? Zijn rol is uh, daar als waarnemer aanwezig te zijn. Hij uh, heeft geen speciale verdere rol. Hij zal geen voordracht houden of iets dergelijks. Maar omdat wij water en vrede als een van de uh, speerpunten hebben voor onze Haagse centrum... Uh, Water is het natuurlijk een schaars goed, wat steeds meer uh, conflicten gaat opleveren in de komende jaren, heeft dat zijn uh, belangstelling. Juist. Goed, um, hoeveel uh, studenten gaan zich aanmelden of hebben zich al uh, aangemeld inmiddels? Um, wij hebben programma's lopen samen met Leiden University College, dus een onderdeel van de Universiteit van Leiden, hier in Den Haag en de Haagse Hogeschool. En, uh, dat worden een paar honderd uh, studenten die deze uh, richtingen uh, gaan volgen. Vanaf wanneer? Uh, de eerste college start bij Leiden University College over twee weken. En de Haagse Hogeschool start uh, begin volgend jaar. Juist. En als er geen uh, lang worden uitgedeeld, dan zijn ze met vier jaar klaar? Ja, ja. Het maakt onderdeel uit van uh, de opleidingen daar. En, uh... We gaan er vanuit dat, dat, uh, dat dit niet zo verzwarend werkt dat ze langer over een studie moeten doen. Ja. Goed zo. Nou, ik wens u veel plezier vandaag bij uh, het startschot en uh, bij de uh, oprichtingsconferentie. En over twee weken treden dus de eerste studenten ja. aan voor de nieuwe Universiteit voor de Vrede in Den Haag. Ik dank u wel, Marius Enthoven. Dank u, meneer Kopenman. Een fijne dag. Straks, dames en heren, de nieuwste jeugdwerkloosheidscijfers zien er weer wat beroerder uit. Ze zijn omhoog gegaan, die cijfers dus meer jongeren werkloos. Ik ga erover praten met de voormalige leider van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Zometeen bij Goedemorgen Nederland. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het houdt niet op. Niet vanzelf.